De vrouw achter het loket was erg aardig. Hij zag het op het eerste gezicht, hoewel dit niet het moment was om daarop te letten. Ze glimlachte vriendelijk toen ze zijn naam vroeg. Op een geruststellende manier glimlachte ze, want de man voor het loket was nerveus. Toen hij antwoordde, verstond ze hem niet. Ze boog zich iets naar hem toe. Hoe was de naam? Troben. Troben. Alfred Troben. Een ogenblik, alstublieft. Ze liep naar het rek met de stukken postrestant. Uit het vak met de letter T en nam ze een stapeltje brieven. Ze liet ze vlug door haar handen glijden, maar voor zijn gevoel duurde het te lang. Dan nam ze een rood stukje papier uit en keerde zich met een vriendelijke glimlach naar het loket. Alfred Troben, er is een cheque voor u, 500 mark. Ja, dat klopt. Mag ik uw persoonsbewijs zien? Ze glimlachte, alsof ze het ook prettig vond dat het geld er was. Hij greep in zijn zak. Hij aarzelde. Zijn nervositeit nam toe. Maar voor hij het persoonsbewijs te voorschijn had gehaald, verscheen in de ruimte tegenover hem een oudere man in een blauw uniform. Vermoedelijk de directeur van het postkantoor, die de vrouw iets influisterde. De vrouw schrok en keek op. Heftig knikte de man in uniform met zijn hoofd, Waarbij hij niet de vrouw aankeek, maar de man die voor het loket stond. Hij had de gelaatsuitdrukking van iemand die precies weet wat hij wil. Van iemand die volkomen op de hoogte is. En enkel de laatste aanwijzing geeft voor hij definitief ingrijpt. De man voor het loket werd bleek. Hij verzet zijn rechtervoet. Klaar om een seconde later te kunnen vluchten. Hij was de enige die voor het loket stond. Tien stappen achter hem was de deur. Hij zou ontkomen. Als hij zich onmiddellijk omkeerde. Het geld, hij dacht aan de 500 mark, die hij nodig had. Neemt u me niet kwalijk, je vrouw, ik heb haast. Zou u alstublieft mijn stuk... Ja, nog een ogenblik, meneer. Maar ik, ik moet, ik kan niet langer wachten. En hij liep naar de deur. Achter zich hoorde hij de vrouw zeggen, maar meneer, en toen de stem van de postdirecteur... Blijft u toch hier, u kunt er nou toch niet uit. Hij greep de deurknop, duwde. De deur zat op slot. Ergens hoorde het geluid van een sleutel. Een deur werd dichtgeslagen. Hij stuitte door de stoffige ruiten van de deur naar buiten. Het was een zonnige dag. Een zomerdag van het jaar 1944. De mensen buiten op straat waren nu mensen uit een andere wereld. Uit een wereld die hij voorgoed had verbeurd. Wat zien ze er allemaal ernstig uit? Hij. maar niemand keek naar binnen, naar hem. Ze liepen voorbij, haastig over de blinkende vierkanten die de zon tussen de daken door op het asfalt schilderde. En dan werd ze opgenomen in de schaduw van de huizen. Plotseling klonk er rumoer. Blijf, nee, zeg ik! Ik bied een aanklacht in! Doet u dat? Bedaag ik al, maar zijn Het rumoer verstomde, maar hij let er niet op. Het was alsof de zon buiten onderging. Midden op de dag werd het nacht. Er brandde slechts één lamp. fel op hem gericht. Hij zat weer tegenover de beambten van de geheime staatspolitie. Maar hij kon hem al niet zien. Precies als toen. Alleen de manchette van zijn overhemd en de mouw van zijn jas lagen in de lichtkegel van de bureaulamp. De heerst de duisternis. En uit die duisternis kwam de stem. Doet u geen moeite u hier uit te praten. Wij weten alles. Op uw kaart staat lang politiek onbetrouwbaar. Wat wilt u van me? En juist dat doet u de das om. Dat had u moeten weten. Wat wilt u van me? Als u de Canadese piloot had vastgezet, dan had u een onderscheiding verdiend. Maar dat u hem twee dagen in uw huis verborgen hebt gehouden... Ja, wat denkt u dat u daarvoor krijgt? Nou zegt u niets meer, hè? Dus u weet wat u te wachten staat? Breng hem weg. Hij hoorde de ambtenaar opstaan. De bureaulamp werd uitgeknipt, het plafondlicht sprong aan. De man stond achter de schrijftafel... Hij was tenminste een kop groter dan hij. Hij zag op zijn linkerwang het litteken van het universiteitsduel. Hij zag zijn ladunkende glimlach. Zag zijn onberispelijk witte manchetten. Breng hem weg, herhaalde de beambte. Nu minder luid, maar met een blik vol minachting. De man die voor de gesloten deur van het postkantoor stond, zag de beambte van de veiligheidsdienst als het ware voor zich. Hij zag zijn een klein hier aan de glimlach. Hij hoorde zijn stem. Maar het waren de stemmen van twistende mannen... ergens in het boskantoor. Even werd er schampig lachen. Toen was alles stil. Hij keerde zich van de straat af. Het hal van het kantoor was vrijwel leeg. Daar stonden behalve zelf maar drie mensen. En die hadden de hoofden bij elkaar gestoken. Niemand wist wat er aan de hand was. Alleen hij... Hij wist het. Hij. En misschien de vrouwachtig loket. Die weer alleen was. Die zijn kant uitkeek. Ze zag er nu ernstig uit. De vriendelijke glimlach was verdwenen. Hij wilde naar haar toe gaan. Maar hij kon toch niet. Hij zag zich weer. In een coupé. Met tralievensters. In een wagon die aan een normale personentrein was vastgekoppeld, en op de gang, achter de afgesloten coupé-deuren, patrouilleerde politieman in burger. Hij zat dicht bij het raam. Hij zag alles dat buiten voorbij vloog: een dorp, een bos, hooiland, eenzame boerderijen, vee op de weiden, beken die omlaag stroomden, de trein tegemoet. Hij zag kinderen voor de spoorbomen. Een vliegtuig dat langs de zomerse hemel naar het zuiden koerste. Langzaam schijnbaar. Een glinsterend puntje van staal. Zo nu en dan zag hij de ogen van een man tegenover hem. Radeloze ogen. Net zo radeloos te zijn er natuurlijk. Zwijgend vroegen die ogen. Waar gaan we naartoe? Wat zal er van ons worden? Ze vroeg het hem die ook niet meer wist dan de anderen in de trein. Uitgezonderd de politiemannen, buiten op de gang. Opeens verloor de man tegenover hem zijn zelfbeheersing. Hij sprong naar de deur, beukte tegen de ruit, schreeuwde. Ik wil eruit! Ik wil eruit! Onmiddellijk verscheen een politieman, opende de deur, sleurde de man de gang op. Hij zag hem niet meer terug. En de trein reed door de zomer. Een tweede gevangene, zwaar met z'n zes in de coupé, zei: Stommeling. Wat wou die? Eruit. Die ze eenmaal hebben, houden ze vast. De stommeling. Over je toeren raken. Een weelde die wij ons niet kunnen veroorloven. Wat schiet hier helemaal op? We zullen hem onder andere nemen. Jullie weten wat dat betekent, nou dan. De schoften, de smeerlappen. Maar mij, wij krijgen ze niet zo weg. Ik zal mijn zenuwen de baas blijven. Een jaar, zo lang hou ik het uit. Jullie, jullie moeten het ook een jaar uithouden verstaan je. Langer kan de oorlog niet meer duren. zijn we vrij. Het is niet de laatste zomer daarbuiten. buiten. We zullen over de weide lopen. Vrij en in vrede. Weet je wat dat zeggen wil? Laat ze maar koeien neer. Ik hou vol. Een jaar. Jullie, jullie moeten het ook volhouden. Dat moet je, begrepen. Nee, die, die stommeling daar. We zullen het vuur naast de scheen leggen. En we zijn er nog niet eens. Er zijn. Wat zou dat betekenen? Hij die bij de deur van het postkantoor stond en wachtte tot de man in uniform hem kwam halen. Hij wist het niet. Nu niet. En toen niet. Hij keek toen uit het raam van de coupé. De trein had vaart geminderd. Misschien was het einddoel dan bij. Huizen van de stad dook op. Eerst hier aan de verspreid. omringd door tuinen. Dan dicht opeen. Over de daken lag een vaas van roet. Over de muren. Daar was het station. Spoorheers die wild uit elkaar liep. De wagen bonkelde. De remmen De trein stond stil. Hij stond er heel lang. Tot ze begrepen dat alleen hun wagen stil stond, dat de trein al lang moest zijn doorgereden. Er werd een locomotief aangekoppeld. Hun wagon werd langzaam, haast omzichtig gerangeerd, over veel spoor. tot hij onder een plaatijzeren dak stond, bij een goederenloods. De zon was lang ondergegaan, het was nacht. Eindelijk gingen de portieren open, en dreef ze naar buiten, door de goederenloods. Aan de andere kant van het perron stond een vrachtwagen. De een of ander duwde hem opzij. Hij viel tegen een paar kisten. Het was donker, alleen de zaklantaarns van de politiemannen flitsen door de ruimte. Hij voelde een stekende pijn in zijn heup. Ik wilde zich staande houden, maar ik vond geen houvasten. Viel tussen de kisten. Niet hard. Er lag dekens op de grond. Ze stonken. Maar hij was tenminste zacht terechtgekomen. Hij bleef liggen luisterde naar de stemmen van de politiemannen naar de voetstappen van de gevangenen. De motor van de vrachtwagen begon te loeien, maar bleef dichtbij. De een van de schreeuwde, dat hij zei van kop dicht. En toen werd dat ook geschreeuwd door iemand ergens in het postkantoor. Zijn ogen zochten de vrouw achter het loket. Ze keek nog steeds naar hem, ernstig, van rust. Hij probeerde te glimlachen, maar, maar hij merkte dat het hem niet lukte. Hij wou naar het loket toe gaan, maar de pijn in zijn heup verhield hem. Die stekende pijn was hij weer net als toen op dat baron en die goederenloods. Hij moest zich vasthouden aan de deur. Even werd alles zwart voor zijn ogen. Toen hoorde de vrouw iets zeggen. Voelt u zich niet goed? Hij keek op. Ze had het loket verlaten, stond naast hem en hield zijn arm vast. Ze was werkelijk erg aardig. Het deed hem goed dat ze zijn arm vasthield. De drie of vier mensen die verderop bij een van de loketten stonden, keken nieuwsgierig toe. Hij schudde het hoofd. Het is. Het is niets. Dank u. Gaat u toch even zitten, hier op de bank. Oh ja, hartelijk dank. Nee. Een glaasje water misschien? Nee, laat u maar. Dat heeft toch geen zin. Ik haal het direct. Ze liep weg, verdween achter de loketten. Hij zat op de bank bij de deur en keek erna. Allang was er niemand voor hem in de weer geweest om hem te helpen. Hij sloot zijn ogen en was gelukkig. Zo had hij willen blijven zitten, tot ze hem zouden afhalen. Hij merkte niet eens hoe hard de bank was. Het deed hem goed zo te zitten, zoals toen, op de stinkende dekens in de goederenloods. En toen begon de motor van de vrachtwagen te gieren alsof hij pijn had, en dat geluid verwijderde zich snel. Hij was opgestaan. Pijn zijn heup vergetend liep hij uit de goederenloods aan het perron. Aan de overkant op het stationsplein slingerde een booglamp in de wind, die was opgestoken. Ver weg in de straat was de vrachtwagen nog te zien. Nu boog hij af. De achterlicht verdween. Hij ging tegen de muur leunen. Hij drukte zijn gezicht tegen de koude, ruwe steen en voelde zijn wangen heet worden en vochtig. Hoe lang hij zo bleef staan, wist hij niet. Maar, maar toen herinnerde hij dat hij zich weer was. Hij schrok op, een man in een blauwe kieliep voorbij en knikte. Hij hield hem voor mede-arbeider. Het was donker op het perron, de lamp hing twintig meter verder. Hij groette terug, liep de trappen af en stak het plein over dat door volkstuintjes werd omzoomd. De weg onder zijn voeten was zacht. Zijn voetstappen waren niet te horen. Er geurde rozen. Toen kwam de maan op. Het was volmaakt idyllisch. En alsof de nacht wist dat er nog iets ontbrak, hoorde in een van de tuinhuisjes de klank van een gitaar. Toen had hij plotseling ontzettende dorst. Hier is water. U moet wat drinken. Oh, dank u. Kan ik nog iets voor u doen? Nee, nee, dank u. Hij zei dank u. En hij zei ruw en onvriendelijk. Hij was geschrokken van de gedachte dat ieder ogenblik de politie binnen kon komen... en dat men de vrouw bij hem zou zien... Ze zouden misschien gaan denken dat, dat ze iets van hem wist, dat ze met hem onder een hoedje speelde. Misschien, misschien nam zij wel mee, net als hem. Hij schudde zijn hoofd. De vrouw haalde haar schouders op en liep terug naar het loket. Hij zag dat ze het glas in de hand had en het rode formulier. Zijn checkadvies. Het zweet brak hem uit, hij een paar maal, kreeg opnieuw dorst. Maar hij bleef zitten. De vrouw ging achter het loket zitten en keek niet meer zijn kant uit. Het verwonderde hem dat het zo lang duurde voor de politie er was. Maar toen hoorde hij de wagen al komen, buiten op de straat. Hij stond op keek door de deur. Maar hij kon niet zien, want voor de deur stonden mensen die naar binnen wilden en hem het uitzicht op de straat ontnamen. Vlak daarop hoorde hij de harde, niet te miskennen voetstappen van de gerechtsdienaren. Hij ging weer op de bank zitten... en keek naar de vrouw achter het loket. Toen zijn blik de haren trof... wende zij zich af. Ze had hem dus toch weer aangekeken. Hij was blij om, en hij dacht... hij zou ze rustig laten wegvoeren. Zij zou naar nou hem kijken even ontsteld. Maar hij zou kalm blijven. Heel kalm. Goeie aftocht, dacht hij. Hij merkte dat de geur van rozen nog steeds om hem heen hing. Of was het omdat de vrouw hier naast hem had gestaan? De geur was toedringend. En de maan was vol. Maar aan het terrein met de volkstuintjes kwam een einde... En een braakliggende akker strekte zich voor hem uit. Hij, hij holde verder. Spoedig bereikte hij een aangrenzend bos. Nog steeds holde hij door tot hij neerviel. Als er gevelde boom en insliep. Hoe lang was het geleden? Tien weken? Of elf? Hij had als een blok geslapen tot de volgende morgen. En was toen in staat geweest... Alles zo voorzien. Hij vond zijn toestand niet ongunstig. Gelukkig had hij zijn burgerkleren nog aan. De gestreepte pensionkleding die voor hem was weggelegd zou vergeefs op hem wachten. Hij ginnikte, liep naar een, naar een dorp. Daar ging hij regelrecht naar het postkantoor, waar hij, waar hij vertelde dat hij, dat hij zijn, zijn portefeuille had verloren, dat hij, dat hij zijn familie op moest bellen. Een erg gesprek, waarvan de kosten zouden worden betaald door degene die hij wilde spreken. De beambte vroeg een waarborg van vijf mark, maar, maar hij zei dat, die, dat als een geld in die portefeuille had gezeten en bedacht een of ander sentimenteel verhaal, waardoor de man tenslotte met de hand over zijn streek en het nummer aanvroeg. Na twintig minuten, een eeuwigheid, vertelde hij een vriend aan de andere kant van de lijn in bedekte bewoordingen wat er was gebeurd. Veertig minuten later lag er op het postkantoor een telegrafische cheque. Maar zonder legitimatiebewijs wilde de beambte niet uitbetalen. Hij zei dat hij toch met de afzender had getelefoneerd. Maar de beambte wilde dat hij met de politie zou gaan. De politie moest maar beslissen wat er te doen stond. Maar hij zou toch moeten inzien dat hij gerechter was het geld in ontvangst te nemen. Hij bleef nog een tijdje tegen de loketbeambte aanpraten, tot hij eindelijk het geld kreeg. Het was een dorp, ver van de bewoonde wereld en de ondergrondse strijd. Dat was een geluk. Hier was het anders. Dit was een grote stad. Hij had gehoopt juist hier tussen al die mensen veilig te zijn. En nu dit, nauwelijks had hij zijn naam genoemd of... Hij duinde ze terug. Zijn naam. Hij schrok. Dacht aan de vriend. Die aan me deze naam geholpen had. Was die vriend gearresteerd? Hoe konden ze anders weten welke naam hij had? De trein op weg naar de hoofdstad had door een luchtaanval veel oponthoud. En toen hij in de stad aankwam, zag hij straten met rokende puin lopen. Twee uur ging hij te voet. Vroeger zou hij met de stadspoor alleen tien minuten over gedaan hebben. De vriend stond in de tuin van zijn woning. Hij zocht iets in het puin. Zodra ze elkaar ontroerd hadden begroet, ...ging ze naar het tuinhuisje... ...en uit hout opgetrokken prieeltje... ...dat als door een wonder... ...de luchtaanval had doorstaan. Je papieren nodig. Dat is het belangrijkste. Maar waar vandaan? Zullen zien. Ik weet niet wie hier nog leeft na deze nacht... ...maar als we geluk hebben... ...ben je een paar dagen een ander. En niemand kan aan je zien wie je werkelijk bent. Het is stom toeval dat je me hier ziet. Ik heb niet naar een kans gezocht om te vluchten. Ik, die vlucht is me opgedrongen. Echt waar? Best, best, best. Vannacht kunnen we alles uit voorop bepraten. Maar nu moet je eerst wat slapen. In het tuinhuisje sliep hij veertien uur. Vast en zonder te dromen. Toen werd hij wakker van de sirenes. Het viermaal op en neergaande gehuil dat de nacht verscheurde vriend was er niet. En hij stond aan de deur van het priële. Weer rook het naar rozen... ...als de gins in de volgstuintjes. Hij rook echter nog iets anders. Hij wist niet wat het was. Maar het was de geur van de dood. Het licht van schijnwerpers schoot door de hemel. Granaten floten door de nacht. Daarboven klonk... ...met het geluid van goedmoedige beren... Het diepe bron van talrijke bommenwerpers. Maar de aanval was dit keer gericht op een ander deel van de stad. Hij hoorde de bom inslaan. Ver weg, slacht de vlakkerende gloed van vuur. Dan werd het donker. De rook van de brand had de vlam aan zijn ogen onttrokken. Ook de sterrenhemel zag hij niet meer. De bommenwerpers moesten een andere koers genomen hebben. Hij hoorde ze niet omkeren naar huis vliegen. Het was stil om hem heen. En nog voor de sirene hoog ophuilde, lang, de spanning brekend, kwam de vriend, vuil van de rook, en drukte iets in de hand dat er bij daglicht uitzag, alsof het echt was. Daar de omslag. Binnenin zijn foto, de foto die zijn vriend nog van vroeger had. Dan de naam, Alfred Troben. Wat er verder nog op stond, prende in zijn hoofd, toen nam hij mee afscheid en de vriend wens hem geluk. Ze moesten hem opgespoord hebben als lid van de verzetsgroep. Daardoor was de zaak aan het rollen gebracht. Zijn nieuwe naam stond op de lijst en, en hier in deze stad zou zijn vlucht die elf weken had geduurd een eind nemen. De politiemannen waren al in het postkantoor. Het verbaasde hem dat ze niet kwamen. Hoorde een schreeuw van woede... ...dan van pijn. Toen heeft stilte. Er werd een deur dichtgeslagen. En de vrouw achter het loket keek opnieuw naar hem. Nu zou ze hem komen halen. Maar ineens hoorde hij een stem die riep. Alles is in orde. Doorgaan. Er kwam een man aan... ...met een bos sleutels. En maakte de deur open... Hij zat op de bank en begreep er niets van. De mensen voerden de deur, naar binnen, gepikeerd door elkaar heen praten verdrongen zich voor de loketten. Alleen voor de afdeling postrestant was er niemand. Voor hem was de weg vrij. Hij stond op, liep naar het loket. Tegelijk met hem kwam de postdirecteur eraan. U moet het ons niet kwalijk nemen, meneer, maar er was een man die wilde met een vals legitimatiebewijs een pakket afhalen. We moesten de politie waarschuwen. Omdat hij zich verzette moesten we de deuren afsluiten. Maar nu zit hij achter slot en grendel. U moet ons maar verontschuldigen. De postdirecteur knikte vriendelijk naar alle kanten en vertelde overal wat er gebeurd was. En hij, hij stond voor het loket. Het is een binnenzak, hand om het persoonsbewijs. Hij moest denken aan de man die ze hadden weggebracht, zijn lotgenoot. Aan wat er was gebeurd, een wonder. Een pijnlijk wonder. Hij keek naar de vrouw achter het loket en zag dat ze tien biljetten van vijftig mark voor hem had uitgeteld zonder opnieuw zijn, naar zijn papieren te vragen. Ze vermeed te maar aan te kijken tot hij de cheque voor voldaan had getekend. Toen ontmoetten hun ogen elkaar. Ze glimlachte weer, vriendelijk. Als eerst hij merkte dat hij beefde toen hij het geld opnam. Dat is dan in orde. Dank u. Dank u wel. Tot uw dienst. En tot ziens. Voelt u zich weer helemaal goed? Oh ja. Dank u. Maar als ik nog iets voor u kan doen... Uh, erg vriendelijk, maar... Hij wilde gaan, maar iets hield hem terug. Aan de manier waarop ze hem aankeek, zag hij dat ze alles wist. Dat ze veel meer wist dan de postdirecteur of wie dan ook daar op dat kantoor. Hij slikte en... Vanavond om. om acht uur. Aan de. aan de overkant, bij de tramwald. Ja, om acht uur. Ik ben er. Hij wendde zich af en ging langzaam naar de deur. Nog eenmaal keerde hij zich om. Daar zat ze. Ze knikte hem toe. Met een bemoedigende vriendelijke glimlach. Hij ging naar buiten de straat op. De zon brandde op zijn gezicht. Alsof hij jaren in de halfdonkere ruimte van het postkantoor had doorgebracht. Alsof het een gevangenis was geweest die hij nu verliet. Dat hij de oorlog overleefde, had hij alleen aan de vrouw te danken die ambtenares was geweest op het postkantoor en hem gedurende de laatste moeilijkste tijd in haar kleine woning verborgen had gehouden.